Uur. Door uur. met het NOS-journaal. Nieuwe onderzeeërs voor de Koninklijke Marine... moeten zoveel mogelijk in Nederland worden gebouwd. De vakbonden en werkgeversorganisatie VNO-NCW... schrijven dat in een brief aan het kabinet. Defensie wil voor minstens 3,5 miljard euro... vier nieuwe onderzeeërs aanschaffen. Vier buitenlandse bedrijven zijn in de race... om de opdracht binnen te slepen. Twee bedrijven hebben inmiddels afspraken gemaakt... met Nederlandse werven, Damen en IHC... De bonden en VNO-NCW wijzen op de werkgelegenheid... en de exportkansen als Nederland aan de nieuwe onderzeeërs meebouwt. De PvdA dreigt bij de financiële beschouwingen vandaag in de Tweede Kamer... tegen het belastingplan en de onderwijsbegroting te stemmen. De partij wil dat het kabinet met extra geld komt voor het lerarentekort. Ook moet de belasting voor ouderen en mensen met een laag inkomen omlaag... zegt PvdA-leider Ascher. Volgens hem is er geld genoeg, maar worden er verkeerde keuzes gemaakt... Of het kabinet gevoelig is voor het dreigement is nog maar de vraag. GroenLinks lijkt de plannen wel te gaan steunen. Daarmee zou er alsnog een meerderheid voor zijn. Bij een brand in Lisse in Zuid-Holland is asbest vrijgekomen. Gisteravond ging een vrijstaande loods in vlammen op. Asbestdeeltjes kwamen terecht in het gebied tussen Lisse en Sassenheim. De gemeente laat het kankerverwekkende materiaal zo snel mogelijk opruimen... om te beginnen op de openbare weg. Mensen in de omgeving hebben een NL-alert gekregen... Op een aantal punten staan tankauto's van de brandweer om auto's schoon te spuiten. Noord-Korea heeft weer een rakettest gedaan. De raket werd gelanceerd vanaf een onderzeeër. zegt Zuid-Korea dat de raket heeft gedetecteerd. De raket kwam 450 kilometer verderop terecht in zee bij Japan. Juist deze week werd bekend dat de VS en Noord-Korea weer willen praten over het Noord-Koreaanse atoomprogramma. Het weer, zonnige periode en een paar buien, vanmiddag met kans op onweer en rukwinden...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 of your mind.